Het is 7 uur, Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Oud-doelman Jan van Beveren is overleden. Van Beveren kwam 32 keer uit voor het Nederlands elftal... en speelde voor Sparta, PSV en voor Amerikaanse clubs uit Fort Lauderdale en Dallas. Met PSV, waar hij tien jaar onder de lat stond, won hij de UEFA Cup. Van Beveren was 63 jaar en overleed in de Amerikaanse staat Texas... waar hij na zijn voetbalcarrière in 1985 een postzegelhandel was begonnen.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 De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede wedstrijd in de Champions Trophy gewonnen. In Amstelveen werd Duitsland met 2-1 verslagen. Gisteren versloeg Nederland Australië met 3-0. Het Nederlands kampioenschap wielrennen is gewonnen door Pim Lichthart. In Aukmarsum was de renner van Vacans de snelste van een kopgroep van zes man. Bram Tankink werd tweede. Het weer, vanavond opklaringen. Morgen is het vrij zonnig en droog. Het wordt middags 25 graden op de Wadden tot ruim 30 graden in het Zuidoosten. Tot zover het NOS Journaal. Aan wb Verkeersinformatie. Er staat één file op de A16 Antwerpen richting Breda tussen Loenhout en de Belgische grens. Een file van 4 kilometer door wegwerkzaamheden. Dit was de verkeersinformatie. Nu last-minute vakantievoordeel bij weekam.nl. Tot 250 euro korting op elektronica, wonen en nog veel meer. WKAM.nl klikt met jouw vakantie. Honger.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 Het is radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Haar Botje. U bent terug bij de VPRO bij Bureau Buitenland. Met vandaag aandacht voor de Mars der Beschaving die over een uur begint. Wij kijken naar de bezuiniging op de cultuur en hoe daar in het buitenland naar wordt gekeken. Verder een reportage uit Booming Duitsland. Jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Dat dus rond half acht. Daarvoor reizen we mee met de Nederlandse fotograaf Kadir van Lohuizen. Hij reist over de Pan-American Highway van Zuid naar Noord in Amerika... En tenslotte een inventarisatie van verhalen op het internet in onze rubriek Berichten uit Blogistan met redacteur Jasper Fakkert, die hier alles aangeschoven. Ja, waar gaan we het over hebben? Nou, niet alleen in Griekenland, Spanje en natuurlijk de Arabische Wereld gaan jongeren massaal de straat op. Ook in Frankrijk. Alleen vandaag al waren er in elf steden demonstraties. Goed, dat is zometeen het eind van het programma. <tied> Maar nu eerst de mars der beschaving. Die begint zometeen over een uur. Een mars van uh, Rotterdam naar Den Haag. Vanuit het uh, Boymans van Beuningen. Uh, daar gaat het allemaal beginnen. We hebben uh, aan de telefoon uh, Johan Simons. Uh, regisseur. Gerenommeerd regisseur. Die uh, op dit moment in uh, Duitsland werkt. Meneer Simons, bent u aan de telefoon? Ja, ik ben daar. Ja, normaal bent u uh, artistiek leider van uh, het theatergezelschap De München Kamerspielen, Maar nu even terug in Nederland, ja. in uh, ja. Rotterdam. Hoe is het daar in het Boymans? Ja. Uh, ja, het is heel, heel zonnig allemaal. Zonnig? Ja, het is een droeve dag. Mm -hmm. Maar uh, ik zie redelijk wat mensen komen. Dus, uh, Hoeveel mensen zijn er ongeveer ik, uh, op dit moment? Uh, God, ik zou het niet weten, want hier staat bij de Dr. Parade. Uh, ja, ik hoop toch wel dat er dat, dat wat mensen zullen staan straks. Ja. U bent maar, een uh, van de meest ervaren regisseurs in Nederland. Hè? Met, uh, uh, u werkte in allerlei Europese landen, nu dus uh, daar in Duitsland. Uh, er, is een, er is een brief gekomen van uh, allerlei internationale theaterdirecteuren... van grote festivals die er eigenlijk schande van spreken wat er in Nederland gebeurt. Waarom is die brief geschreven? Omdat Nederland natuurlijk uh, heel lang uh, vooruit liep op uh, de uh, moderne ontwikkelingen uh, op de, in het theater en in de, volgens mij ook in de, in de moderne muziek en in de beeldende kunst. En uh, dat dreigt nu uh, uh, helemaal verloren te gaan. Kijk, Nederland liep voorop uh, wat, uh, wat, wat, wat experimenten uh, betreft. Zijn natuurlijk altijd op een festival als de Wiener of uh, de Salzburger Vestpielen waren Nederlanders uh, zeer aanwezig, en ik vrees dat dat nu uh, ja, niet meer. Uh... Het geval zal zijn. Nee, in de New York Times stond een advertentie, een hele opvallende advertentie afgelopen week. Met op de tekst: Do not enter the Netherlands cultural meltdown in progress. Was getekend Dutch artist 2011. Um, bent u een van de mensen die he hebben geholpen om die advertentie te krijgen in de New York Times? Nee, nee, nee, nee, nee. Ik ben, ik ben, ik ben ook niet, zo, ik ben ook niet zo uh, Amerikaans georiënteerd. hoor. Nee. Ik ben meer uh, op het Duits georiënteerd of uh, Europees. Be maar vindt u het terecht? Maar ik vind dit is toch een hele goede advertentie. Ja. Lijkt mij. Maar, uh, bedoel, bent u nou alleen maar... Kijk, het heet de Mars der Beschaving. Hè? Die internationale directeuren die hadden het over uh, uh, culturele barbarij. Dat soort woorden vallen, de grote woorden. Uh, ja, nou, grote woorden. Het is gewoon zo. Dat, is, dat, dat zijn de grote woorden. Dat is gewoon de waarheid. Ik begrijp het, maar is, moet er dan... Als hele... je zes of vijf procent gaat bezuinigen, dat is toch barbarij? Iets anders is het toch niet? Hoe had het dan wel gemoeten volgens u? Want er moet bezuinigd worden, daar zijn we het allemaal over eens, hè? Ja, ja, goed. Uh, er moet bezuinigd worden. Uh, er is wel genoeg... Uh... Uh, uh, miljoenen zijn er wel om ABN AMRO vlot te trekken. Ik bedoel, ja, god, ik, dat, kijk, dat begint de discussie al. Ja. Is het werkelijk nodig om te bezuinigen? Daar geloof ik helemaal niks van. Laten we even naar Duitsland gaan. Ik bedoel, gaan. ik heb het in, bij de München en de Kammerspielen aan de hand gehad. Daar, uh, nou, goed, in Duitsland is wat dat betreft anders gestructureerd. Uh, daar, kwam, daar kwam de bezuiniging op, op me af van 2 miljoen. En, en uh, dat, uh, dat uh, ja, dat... Door, onder persoonlijke titel is dat niet doorgegaan. Kunst is veel belangrijker dan hier. Dat is gewoon het hele grote probleem. Het is niet, kunst is niet politiek ingepet. Hoe, hoe, hoe ging dat dan? Hoe, hoe verliep dat proces daar in Duitsland? Uh, nou, wij hebben een subsidie van 31 miljoen. 31 uh, miljoen, 30, dat is voorstel? Ja, 31 miljoen, ja. ja. En uh, wij kregen een, een uh, householdconsultatorium, uh, heet dat. In het Duits kregen wij in onze broek van uh -huh. 2 miljoen. En toen ben ik naar de burgemeester toegestapt. heb ik met de burgemeester gezegd... luister, als dat gaat gebeuren, dan ben ik over anderhalf jaar weg. Ik verlaat niet direct het schip. Maar dat ga ik niet doen. Ik ga niet meedoen met uh, bezuinigingen. Dus u uh, zette zich er persoonlijk in? Ja. ja, op persoonlijke titel. Maar dat komt omdat je politiek bent ingebed. ingebed. Mijn benoeming is ook een politieke benoeming in Duitsland. Moeten Nederlandse kunstenaars, Nederlandse theaterdirecteuren... Harder persoonlijk ingaan gaan om hun uh, uh, belangen en hun theaters veilig te stellen? Net zoals u dat heeft gedaan, ja, stap naar die burgemeester. Harder, ja? Veel harder, veel harder, veel harder. Ik vind, ik vind ook gewoon, deze actie komt ook redelijk laat, vind ik zelf. Ik bedoel, je had een half jaar geleden had je deze ellende al aanzien, aan kunnen zien komen. En uh, nu, uh, nu, uh, nu schiet iedereen uh, ja nu, nu, nu schiet iedereen ineens in het uh, ja. ja, dat, dat ja, gott. is uh, een beetje laat. Maar goed, beter laat dan nooit. Uh, maar dat had alleen er moeten gebeuren. Ja, gaat u de hele nacht vannacht meelopen van Ik moet morgen om uh, kwart over acht in uh, Brussel zijn omdat ik dan naar uh, München vlieg. Okay. Dus ik moet morgen om 12 uur repeteren. Maar zometeen nog is. wel een toespraak, hè? begrijp ik. Ja, ik heb nog wel een toespraak. Nou, veel succes ja, zeker. daarmee. Veel succes om de mensen aan te vuren. <laughs> veel succes daarmee. Uh, we, Dank gaan nu, wel. we gaan nu door naar uw collega Wim Oproek Op okay. uh, in ja. Gent. Meneer Oproek, ja, bent goed. u daar? Ja, ja zeker. Uh, ja. Um, u bent van het theaterhuis Gent... Um, u heeft een brief geschreven, uh, in de morgen is die gepubliceerd... waarin u echt uh, uh, de kachel aanmaakt met het Nederlandse kunstenbeleid. Treft het, de bezuinigingen in Nederland, treffen die u ook daar in België... op een of andere manier? U werkt veel samen met Nederlandse gezelschappen. Ja, die zullen ons zeker allemaal treffen. Maar ik wil toch wel benadrukken dat het niet vanuit een angst is... om een afzetmarkt te verliezen in Nederland. Zo zou het kunnen lijken, dat is het helemaal niet. Het is een discussie die ook bij ons op gang komt. En het is ook een bezuinigingsmaatregel... die zich over heel Europa begint uit te, uit te spreiden. En terwijl de cultuur toch eigenlijk niet de verantwoordelijken zijn... voor de financiële crisis, meteen. Nee, maar... Um... Um, wat gaat u doen? Gaat u ook hier meelopen of blijft het bij een brief en een oproep? Nee, dat, uh, ik kan helaas niet naar Rotterdam komen omdat ik moet spelen. Ik sta straks hier op een festival, gelukkig. De cultuur, stel ik vast, uh, niet alleen in, in, in Vlaanderen, maar ook in, is hier uitverkocht. Mm -hmm. men, men gaat hier massaal naar, uh, naar het theater, naar de, naar de musea, naar festivals. Ik vind dat fantastisch. Uh, ik sta zelf op het festival. Maar wij gaan morgen een uh, actie doen aan de, ambassade in ne de Nederlandse ambassade in Brussel. <lacht> en daar gaan, daar gaan we heel militant... Uh, dan worden we ontvangen door jullie ambassadeur. En wij zullen hem San Severia en Tulpenbollen aanbieden. Aha. In de hoop dat hij samen nog een mooie bloei... Zal leren, <lacht> Ja. Dat gaan we doen vanuit Nederland. Er zijn heel veel hoor ik wel uh, uh, uh, uh, Vlaamse theatergroepen die af, afgereisd zijn, naar, die een stuk van het parcours gaan meestappen. Omdat wij leven in zo'n klein taalgebied. We hebben al zoveel kunnen samenwerken. Um, heel, het gaat echt puur over artistieke samenwerkingen. Grote regisseurs van bij ons zijn directeur bij jullie geworden en vice versa. Ja, ik... En je moet je zo beginnen verdedigen waarom we dat doen. Ja. En ook in Vlaanderen begint dat vuurtje op te laaien, weet je wel? U, u, u schrijft in die brieven in de morgen uh, uh, dat de Vlamingen lange tijd opkeken naar Nederland hè, vanwege het professionalisme, de openheid, de creativiteit, de, ja. het vermogen om nieuwe kunstvormen op te pikken. Is die tijd bij deze achter de rug? Ik hoop het van niet, maar hij staat op een keerpunt. En wij keken inderdaad op. Jullie hadden echt een echte cultuurpaleis en jullie hadden een uh, fantastische infrastructuur. En nog steeds, als ik, als ik zie wie, wie die brief allemaal heeft ondertekend, zowel internationaal van Pieter Sellers, over Max Stewart, over Jan Simons, noem ze maar op. Dan, dan overvalt me toch iets van, wauw, het is een fantastische industrie ook, een werkgelegenheid. Dus ik denk niet dat het voorbij is, maar het staat echt op een keerpunt. Ik vind dat, de, dat we die discussie nog breder moeten trekken naar... Kijk, bij ons ontstaat er ook steeds meer een discours van, niet met ons belastinggeld. Uh, elitair, geldverslindend, niet nodig, geef het geld aan de witte sector. Waarom? Aan een paar masturberende apen op een scène. Men begint ook hier in clichés van linkse hobby te praten. In België. Onze, ja, ja, ja. Het laat dus over. Je begint ja. een beetje die, die, die woorden in hun mond te nemen. En dat vind ik heel gevaarlijk. Omdat het voor mij duidt op een groter probleem. Namelijk een verrechting waar kunst. ...overbodig is, terwijl cultuur nu net het bindmiddel is... ...in een, in een steeds egoïstisch wordende maatschappij. Ja. Is dat nog bijna de enige plek naast het voetbal... ...waar ik ook belastingen voor betaal, terwijl ik er niet naartoe ga... Uh, <laughs> ...naast het voetbal, waar wij nog samenkomen. Nog even één laatste vraag. Johan Simons, hè, die ook een tijdje bij u heeft gewerkt, nu in Duitsland ja? zit... ...die zei zojuist van... Kunstenaars zouden rechtstreeks de confrontatie moeten zoeken met bestuurders. Stap af op een burgemeester, stap af op ministers. Zorg dat die lobby beter in elkaar zit ja. dan tot nu toe. Hoe is dat bij u in België? Ik geloof daarin, zolang, zolang die lobby niet... We moeten ervoor zorgen dat die huizen niet allemaal op zichzelf gaan terugplooien. En hij die de sterkste politieke arm heeft, zoals wij een lange arm noemen we dat in Vlaanderen... Die zou dan zijn huisje kunnen hebben. Ik vind dat de sector zich moet organiseren. En dat wij waar ook in elk, in, op elk echelon... Zij het in de industrie, captains of industrie, politici, medie, medische mensen... Hem moeten we ervan overtuigen dat de kunst, naast alle andere takken van de economie, een heel belangrijke plaats verdient. Okay. En dat is, dat is een lobby ja, waar ik wel in geloof, zolang ze maar niet uh, elk voor zijn eigen deur uh, wordt. Oké, okay. hartelijk dank. Veel plezier met het spelen vanavond. Ja, en, uh, dankjewel. Tot een volgende keer. Ja, graag gedaan. Dag. Dan gaan we nu verder met Syrië. Uh, in dat land gaat het geweld maar door. Uh, gisteren werden er opnieuw vier burgers gedood. Steeds meer vluchtelingen steken de grens over naar Turkije. Inmiddels zitten daar al zo'n 12.000 mensen in vluchtelingenkampen. De Nederlands-Syrische filmmaker Rosh Abdel Fattah zit in Turkije... en bezocht vluchtelingen aan beide kanten van de grens. Vlak voor de uitzending sprak ik met hem en vroeg ik hem naar zijn ervaringen. Zorgen de Turkse autoriteiten net echt zo goed voor de vluchtelingen als dat ze zeggen? Dat is niet het hele verhaal, dat is, dat is het verhaal hoe, hoe Turkije zich wil presenteren. Maar de werkelijkheid er is van alles tekort aan die kampen. Zelfs het eten, de het etenkwaliteit, eh, het, het is heel eh, onder de maat. Er is eh, niet genoeg eh, medische hulp. Ze, ze mogen helemaal eh, niet naar buiten. Het is eh, eigenlijk meer een gevangenis. Okay. En, en nog iets. Uh, iedere keer voor de uh, uh, uh, uh, een delegatie uit Syrië toegelaten, uh, de kamp om met mensen te praten, om terug te gaan. Je bent ook naar de andere kant van de grens geweest, je bent in Syrië gaan kijken. Um, ja. Kom je makkelijk de grens over? Heb je nog een Syrisch paspoort? Uh, uh, ik, ik, ik word gesmokkeld naar de kampen in, uh, in Syrië. En dat is, uh, dat is helemaal niet makkelijk. Uh, uh, en is ook, uh, het is ook uh, risicovol om dat te doen. Uh, je kan opgepakt worden door de, de, uh, de Turkse leger. En dan zit je vast. Uh, en, en, en als je in de handen komt van de Syrische leger... dan is het einde verhaal. Uh, in, in, in ieder geval, uh, in mijn geval. Wat trof je daar uh, aan? Uh, het is... Het is, uh, het is um, het is helemaal niks eigenlijk. Wat uh, gewoon mensen... overleven in het wild. Uh, tussen de bomen. Ze hebben met, met, met plastic... Uh, staaltjes... een uh, beetje schaduw ge gecreëerd. En verder helemaal niks. Uh, en, en daar... het gaat zover dat het geen drinkwater is. Okay. En heel veel kinderen... heel veel kinderen worden ziek door de vieze water. Uh, uh, wij, uh, mensen uit Syrië... Uh, en ook... Soms mensen uh, uh, uit Turkije uh, brengen ze help, uh, eten en, en, en spullen en medicijnen... en melk voor de kinderen wordt gesmokkeld naar de andere kant. Oké, okay. nog even een laatste vraag. Jouw eigen familie, je bent zelf een Syrische Koer, Je komt uit het Koerdisch ja. gebied, uit het noorden van Syrië. Zijn zij veilig? Ze zijn helemaal niet veilig. Uh, ik heb uh, nu bijna uh, meer dan zes weken heb ik geen contact met hun uh, genomen... En ik durf ook niet contact met hun te nemen. En op het moment dat ik, en, uh, ik, uh, als ik in contact met hun kom, dan kan het voor hun kan, kan gevaarlijk zijn. Oké, okay, als ik het goed begrijp, ga je nu terug naar de grens. Um, we wensen je daarmee heel veel sterkte en, uh, en pas op jezelf. Dankjewel. De oogtuigenverslagen van Roosje Aptofatag zijn terug te vinden op YouTube en natuurlijk op villavpro.nl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 Een, 20 jaar, een, 7 een jongen van 21 en een, en een meisje van 7. En waar zijn ze nu? leven in in de van ze zijn in uh, Chapin. Uh, ze wonen bij mijn zus en uh, haar man en kinderen. Ik u ze. Mucho. Ja, ik mis ze heel erg. En ik ga één keer per jaar ga ik naar Peru om ze op te zoeken. Dat is niet veel. Ik heel erg, maar. Nee, het is niet veel, maar ik, van mijn werk heb ik maar één keer per jaar vrij. Een, een maand per jaar. En dat is wanneer ik terugkom. We zijn hier nu uh, met uw zussen, hier in het centrum. We wonen nu in het centrum van Santiago. Ja, ik ben, door de week ben ik altijd uh, bij, bij mijn baas, die woont uh, een stukje buiten Santiago, dat is ver weg, daar heb ik een kamer. En in het weekend dan kom ik hier bij mijn zus en dan kom ik op zaterdagavond en dan ga ik zondag, zondagmiddag ga ik terug naar mijn werk. beetje rommelige kamer. De voorgrond zie je nog net een tafellaken. Vrouw op de voorgrond. Nou, het is iets aan het haken, geloof ik. Een mutje. Tegen de muur, een kast. Vol met spullen. Stapels papieren, wat foto's in een lijstje. Nou, we zijn aangekomen in Tjepen, in het uh, verre noorden van Peru. En ik ben in het huis van... Ik de... llamo Senaida Maria cáceres Quispe. Ze is 65 jaar oud, getrouwd met Vidal, die is uh, 71. En dat zijn de ouders van Heide. Huishoudster in Santiago. Heel ver van hier, 5000 kilometer. En ik ben hier in een prachtig oud huis. Zo, hoe, hoe lang woont u hier al in dit huis? En, en zijn alle kinderen hier opgegroeid? We wonen hier al 35 jaar. En al mijn kinderen, en dat zijn er acht, die zijn uh, hier opgegroeid. En haar man die. Uh, ik pakte net een briefje om even te kijken hoe ze allemaal ook alweer heten. Alle acht kinderen. Zijn alle kinderen nog steeds in, in Japan of, of zijn ze elders? denk tengo in Chile. Nee, er zijn maar vier kinderen zijn uh, hier in Japan en vier die zijn in, uh, in Santiago om te werken. Het moet toch moeilijk voor u zijn uh, vier van de kinderen zo ver weg zijn in Santiago. Bueno, mi pues esto... Ja, ik, ik mis ze heel erg. Ik vind het moeilijk dat ze zo ver weg zijn. Maar ze hebben die beslissing genomen toen ze, toen ze volwassenen waren. En uh, ik heb toen tegen ze gezegd, van, nou ja, het is jullie keus. Maar als ze bellen, dan moet ik altijd huilen. Hé, hey, staat iemand te bellen? Op de grond, een vrouw die in een plastic stoel zit. Ze luistert kennelijk naar het gesprek wat de jongen voert. Ah, nu zie ik het. De jongen die staat te bellen. Dat is Rolando. Rolando, de zoon. De zoon van Heide, de huishoudster. De huishoudster in Santiago. Hij staat met zijn moeder te bellen. En de vrouw op de stoel, dat is zijn oma natuurlijk. De moeder van Heide. Rolando Ernesto Soledad Becerra. Ik tengo 19 años. Rolando Soledad. Hoe oud was je toen je moeder verhuisde? 9 jaar. ella kwam met een maleta. Ja, ik weet het nog goed. Het was een, een middag en ik was 9 jaar oud. En ze kwam binnen met een, met een koffer. En ze zei, uh, zoon, het is uh, tijd dat ik ga. Ik ga werken in Santiago. En uh, ze had het al een beetje verteld, maar nu ging ze echt. Ze belt bijna, bijna elke dag. En ze probeert uh, één keer per jaar te komen. Soms, soms één keer per twee jaar. Het helpt heel erg dat ze geld stuurt. Het helpt heel erg dat ik uh, daardoor deze studie kan doen. Ik mis haar wel heel erg. En ik had misschien toen ik klein was, had ik wel haar liefde nodig. Maar uh, sinds ze weg is en werkt in Santiago, is het wel beter. Er is meer geld. Rechts in de onscherpte tafel, met wat papieren erop. De voorgrond een jongen. Hij kust een meisje op de voorhoofd. En zij houdt liefdevol zijn arm vast. Ah, nu zie ik het. Het is Rolando en Maria. De kinderen van Heidi. Gelukkig hebben ze elkaar, want hun moeder, die zien ze misschien... maar één keer in de twee jaar. De foto's van Kadir van Lohuizen en ook zijn eerdere bijdrage van Via Panem... vindt u terug op onze site www.villavpro.nl. En volgende week zit Kadir in Ecuador en spreekt daar met Peruanen op de reisplantages. GELUIDEN. Dit is nog steeds Bureau Buitenland van de VPRO. We gaan naar Duitsland... Duitsland is booming. De economie groeit, de werkeloosheid daalt. En dat mag je bijzonder noemen in een Europa waar zo'n beetje elk land vecht tegen de crisis. Hoe roos rooskleurig is het Wirtschaftswunder eigenlijk? Wat zijn de keerzijden? Correspondent Jacques Schmitz reisde door Duitsland en zocht het uit. When früh am morgen deutschen wezen soll die wel genezen, is iets heel gevaarlijks. Geen ander Europees land is zo glansrijk door de crisis gekomen als het boemende Bundesland. Europa kan van Duitsland leren hoe je dat doet, vindt kanselier Angela Merkel. En de cijfertjes geven haar gelijk. Al twee jaar achter elkaar groeit de economie met meer dan 3%. Voor het eerst sinds de Duitse eenwording 20 jaar geleden. Het gaat wonderlijk goed. De auto-industrie draait extra ploegendiensten. En de metaal is weer exportkampioen. Ik ging kijken bij Gay Elite. Dat is een boemend metaalbedrijf aan de rand van Berlijn. dat na de crisis haar eigen witschapswonder beleefde. beleeft. Eén voor één, relatief langzaam, komen hier de boren uit een machine. Dat wil zeggen de uh, metalen, stalen staafjes die uiteindelijk boren moeten worden. Uh, meneer Wolfgang Weber is de personeelschef. Uh, meneer Weber, boren, precisiewerktuigen maakt uh, G Elite. Wat is er zo spannend aan boren bouwen? Spannend ja. aan boren. Is ook deze Vielfalt. Es gibt also Zentrierbohrer, es gibt fräse, es gibt gewindeboren. En dat we eben in toleranzen arbeiten, die zich het bereik van honderdste of tausendste. is, dat uh, het om echte precisiearbeid gaat. Om, uh, die boren worden gemaakt op honderdste millimeter precies. En bovendien is het leveren uh, natuurlijk niet alleen maar voor de bouwmarkt. Maar voor de industrie. Heel gespecialiseerde boren, hele kleine tot heel erg grote. En daar is goed geld mee te verdienen, zie kunnen ook goed eraan verdienen hoor. Verdienen... Mag dat ook spannend? Uh, ja, we verdienen goed eraan. Het loopt, hè? Het boomt hier. Uh, dat kan man zo so zeggen, ja. Also, we zijn ook gerade dabei, dat we bis einde des Jahres hier continu zes dagen die woche arbeiten. Also, we machen bis einde des Jahres Zusatzschichten. Also, nicht mehr fünf Tage. Sinds woanders, uh, de, de Crisis wordt hier in dit bedrijf niet zoals gebruikelijk vijf dagen per week gewerkt, maar zes dagen in de week wordt hier geproduceerd. Zo goed lopen de zaken. Ja, oké, okay. dat is zo. Nu komt het het wonder. Nu komt het wonder. Nu komt het wonder. We leven hoog, hoog, hoog, hoog, hoog, hoog. Dat is het wonder. Na de Tweede Wereldoorlog konden de verliezers, de Duitsers, dankzij de Amerikaanse marshallhulp hun land en hun economie weer opbouwen. Kanselier Adenauer en zijn economie-minister Ludwig Erhard sleutelden aan de sociale markteconomie. En met succes. Want in West-Duitsland was er al gauw weer van alles te krijgen. Welvaart voor iedereen. Dat was de slogan van het wirtschaftswunder in de jaren 50. En in het land van Volkswagen, Mercedes en DKW betekende dat ook een auto voor iedereen entstanden in Ingolstadt und in Düsseldorf. Hier sehen Sie die neue RT 125 mit dem millionenfach bewährten DKW-Zweitakter. Over 80 stundenkilometer. Nur 2 liter Otto Frikke is lid van de Duitse Bondsdag. En in dat parlement de financiële man van de liberale FDP-fractie. Hij komt uit Krefeld, zo'n 30 kilometer van de Nederlandse grens. En daarom spreekt hij ook een aardig mondje Nederlands. Het wetschapswonder 2.0 van nu, zegt hij is een heel andere boom dan in de naoorlogse jaren 50. Nou, de jaren 50 en, en, en achter was natuurlijk wel een beetje wat... dat het land aan het eind was in de jaren 40. Reden zijn, weet iedereen hoezo. En dat heel, we heel, heel veel dingen hadden te doen in, in Duitsland... en dat... Uh, nou, nu zijn we aan de andere kant van de uh, economie. We zijn het land dat, uh, zeg ik, uh, ik denk dat een van de redenen is... ...die het best is uh, geprepareerd voor de uh, globaliseerde wereld. En uh, speciaal die dingen doet en op die manier doet die nodig zijn... ...om een, een, een globaliseerde wereld ook uh, te bestaan. Duitsland is goed door de crisis heen gekomen. Veel beter, in uh, sommige gevallen zegt zelfs enorm veel beter dan alle andere Europese landen. Hoe komt dat? Waar ligt dat aan? Wat is het Duitse recept? <laughs> Ik denk, het uh, de eerste is euro, die ons heel sterk als Duitsland uh, um, uh, geholpen had... Om, om een export weer heel sterk, ook uh, om dat te groeien. Uh, dat is één. Twee is het zogenoemde kortsarbeid. Korte werken. Ja, ja, korte werken is iets heel speciaals wat we in Duitsland hebben. Een gekwalificeerde eh, economie, zoals de Duitse, ook als de Nederlandse, is afhankelijk ervan dat men heel goede werknemers heeft die heel snel kunnen reageren als de markt zegt: Kijk eens, we hebben dit niet meer nodig, maar dat. En dan moet je daar dit uh, omwisselen en moet je daar een werkbank dat meer op die manier doen en deze dingen zo en zo. Uh, uh, uh, uh, plannen. En dat hebben we in Duitsland met de eh uh, okay. gedaan, omdat uh, ja, de werknemer heeft gezegd, oké, okay, ik, ik heb minder en ik weet ook dat als het weer omhoog gaat, dan ga ik ook weer meer verdienen, meer, meer, meer, meer inkomen hebben. En um, ja, dat heeft uh, heel snel gewerkt. Want op die moment waar de economie na de financiële crisis weer omhoog ging, ja, daar heeft, heeft de wereld gezegd, oké, okay, we hebben dit inderdaad nodig, Wat kunnen we krijgen? En de Duitsers hebben, hadden kunnen zeggen, oké, okay, kijk eens, we hebben nog al die mensen op hun baan. En we kunnen heel snel van, we ik zeggen, dertig weer terug naar honderd gaan. Het ja geen wonder, nach dem verlorenen krieg. Man muss beim autofaren, nicht mehr mit brennstoff sparen. We zorgen hat dat op liqueur und gleich in hellen scharen. Die leden opgenbaren, kunst wieder luxus waren. Der Sieger in härtesten internationale belastungsproben. Mercedes-Benz. Der Stern unserer Zeit leuchtet ops Neue. Stolzes Ergebnis dieser Anstrengungen is 1951 der Mercedes-Benz 220. Der Sieger in härtesten internationalen Belastungsproben. Mercedes-Benz. Het mag dan nu een ander economisch wonder zijn dan in de jaren 50. Maar ook nu boomt vooral de auto- en de metalindustrie. Dankzij het gesubsidieerde korter werken hoefde daar in de crisis van het vaste personeel niemand ontslagen te worden. En daarna puilden de magazijnen uit en nu maakt de industrie weer overuren. Zo ging het ook met de productie van precisiewerktuigen bij Gay Elite, vertelt de OR-voorzitter Josip Kristanovic. Maar hij vertelt ook dat vooral de uitzendkrachten de dupe werden van de crisis. We hebben natuurlijk iedere, van deze mensen, schweren herzens geven lassen, want velen hebben zich over jaren heen weg en hebben goede arbeid getoond. Met de nodige moeite zijn er een uh, goed deel van de uitzendkrachten ontslagen, zegt uh, de voorzitter van de van de OR. Uh, maar we hebben geprobeerd om nog een aantal daarvan, een man of zestig, uh, te behouden. Dat is uh, ook gelukt, maar de rest van het personeel. De vaste personeelsleden die hebben uh, 10% moeten inleveren. Nu, twee jaar na de crisis, kan men uh, vaststellen dat ja, het is ook uw boom is. Op jeden geval. Dat is zich bewerkstelligd, ja. Zwei kleine Italiener am Bahnhof, da kennt man sie, sie kommen jeden Abend zum Wehzug nach Napoli. Zwei kleine Italiener, die schauen hinter der Die Griechen sind faul, die Griechen wollen unser Geld, die Griechen sollen gefälligst selbst was tun und nicht unser Geld äh, verfrühstücken. Das ist eine äh, populistische äh, Seite, die sie äh, dort spielt, die sie dort bedient. Das passt eigentlich gar nicht zu ihr. De Duitsers timmeren weer vlijtig aan hun wondermodel. Ze maken overuren en ze werken zich in het zweet. En daar kunnen hun collega's in Zuid-Europa nog een puntje aan zuigen. Dat vond ook kanselier Merkel. De Grieken, de Portugezen en de Spanjaarden, die nemen het er maar van, zei ze. Ze werken lang niet zo hard als de Duitsers. Lange vakanties en vroeg met pensioen. Dat klopt allemaal niet, maar Merkel maakte toch zulke denigerende opmerkingen. Economisch publicist Detlef Gürtler keek ervan op, omdat dit soort van populisme eigenlijk niet bij Merkel past. Diese populistischen Ausfälle sind eher een Zeichen dafür, dass sie, äh, uh, zich da festgefahren hat. Uh, was die Deutschen im Moment machen, is aber eher, sich als der Fürst aufzuspielen und den Rest als die Untertanen zu sehen. Ich bin der Fürst, ich weiss, wo es lang... Duitsland schreit door Europa als een vorst en behandelt de anderen als zijn onderdanen, zegt Detlef Gürtler. Het Duitse model. De vorst weet hoe het werkt en de rest heeft hem daarom maar te volgen. Alleen, zo werkt het natuurlijk niet in Europa, zegt de schrijver... die verontwaardigd is over de arrogantie van de bondskanselier. Zelfs Otto Fricke. De liberale coalitiegenoot van Angela Merkel krijgt toch wel een beetje buikpijn van haar opmerkingen. Nou, dat is een van die, die dingen waar je um, heel uh, goed opletten moet. Um, ik zeg altijd, het, het zogenoemde am Deutschen Duitse wezen zal die wel genezen. Iets, is, is iets heel gevaarlijks. Men moet uh, met, met het populisme heel voorzichtig zijn. en um, speciaal in een wereld waar iedere, ieder woord dat je zegt als, als, als lid van een regering... Uh, binnen korte tijd overal in de wereld, en speciaal overal in Europa is. Um, en ik denk ook het uh, categoriseren, zo zijn die Grieken, zo zijn die Portugezen... nou, hetzelfde is als fout als zo zijn die Nederlanders en, en, en zo zijn die Duitsers. Duitsland's rol in Europa, en gewicht in Europa ook... Uh, uh, gecombineerd met dit soort van ressentiment van de woede... Uh, over de uitlatingen van kanselier Merkel... Mm. Dat leidt er natuurlijk toch toe dat er een soort van gevoel ontstaat in Europa... van daar heb je die Duitsers met hun arrogantie. Dat willen we niet accepteren. Waar, waar je naar nou moet kijken aan het eind is... daar ben ik weer de man van begroting. Uh, hoe zijn de cijfers? Wie betaalt? Hoeveel? En, en doet Duitsland als veel als mogelijk in, wat in de, in de kracht van Duitsland is of niet? En, en ik denk dat dat doen we op het moment... Weliswaar Steeds opletten met de vraag welke, welke woorden uh, je dan gebruikt en welke niet. Hoe je het over het voetlicht brengt is misschien is ongetwijfeld heel belangrijk in de politiek. Uh, maar in feite zegt ze toch eigenlijk uh, wie betaalt bepaalt? Nee, um, dat weer niet. Ik zeg alleen maar wie is die die betaalt? Dat is Duitsland in een, op een sterke manier en dat is oké. Okay. Het grootste probleem wat we in Duitsland op het moment hebben... is dat het parlement naar de regering zegt... kijk eens, dat moet je in Europa doen. En dan moet de regering zeggen... ja, maar kijk eens, in Europa zijn we ook nog één van die 27. Dus moeten we ook kijken hoe we daar tussendoor komen. Komt Europa binnenkort in de slagschaduw van een Germaans model? Nee, geloof ik niet. Want ik, ik denk dat in twee, drie, vier jaar we, we zullen zien... Oké, okay, het was heel goed met Duitsland, maar nu hebben ze ook weer problemen. De Europese Commissie heeft al gezegd, Duitsland heeft met de vraag van, van, van reformen voor de toekomst, hebben ze een probleem, een groter probleem dan landen. Het blijft in Duitsland niet boomen, denkt liberaal Otto fricker. Er komen binnenkort weer moeilijker tijden. Het land vergrijft. En er dreigt nu al een tekort aan gekwalificeerde arbeidskrachten. Bij Borenbouwer Gay Elite kan, of misschien wel wil, de OR-voorzitter Josip Kristanovic niet zeggen of zijn collega's in het zuiden van Europa werkelijk zo lui zijn. De Grieken, de Portugezen of ook de jongste EU-kandidaten, de Kroaten. Dat kan je niet zeggen, ik leef <laughs> al 40 jaar hier. Schwer, schwer te bewerken. ik ben eruit. Hoe het, het met de Kroaten gaat, kan ik eigenlijk niet zeggen. Want hij woont al, was, 30 of 40? 40. Woont al 40 jaar hier in Duitsland. Voelt zich ook niet echt meer als een, als een Kroat. We hebben verschillende Systemen hier zusammenfließen lassen in de EU. Äh, met unterschiedlichen Startpositionen. Met unterschiedlichen Hintergrund. En hebben alles schnell zusammenfließen lassen. Meiner Meinung nach was dat zu schnell gewesen. En jetzt sucht man irgendwie schuldigen in der richting er in te wijzen. Wat er gebeurd is, is dat in Europa de verschillende systemen, de verschillende landen te snel bij elkaar gebracht zijn. En dat natuurlijk ook problemen oplevert. Maar dat valt die landen niet te verwijten. ...voor of tegen die vrijheid. Unter diesem waren die Frontsoldaten beide Kriegen. Publicist Detlef Kürtler verontschuldigt zich voor de nieuwe Duitse arrogantie. Sorry, ik ben Duits. Komende maand verschijnt zijn politieke pamflet met die titel. En daarin schetst hij een somber beeld van de Europese toekomst. De oneenigheid tussen het Noorden en het Zuiden kan verder oplopen. En Kürtler denkt dat de woede in het Zuiden zich tegen de Duitsers zal richten. Da überall in Europa es viele Deutsche gibt, kan het sehr schnell passieren, dass es das zu übergriffen auf entweder Deutsche Unternehmen, Deutsche äh, Staatsbürger oder aufgeschlitzte autoreifen äh, bei Autos mit deutschen Kennzeichen kommt. Das ist eine Situation, wenn man feststellt, die da draußen, die mögen uns alle nicht. Die, die willen ons deswegen fertig want we doch nur het beste voor Europa. Wollen. Dan ze zitten overal in Europa, de Duitsers. En het kan gebeuren dat ze een doelwit worden van gewelddadige acties. Of dat hun autobanden worden doorgestoken. En Kurtler kan niet voorspellen hoe de Duitsers dan zullen reageren. Ze hebben toch het beste met de wereld voor. En als ze dan ontdekken dat ze op weinig tegenliefde stuiten, dan kan het onaangenaam worden. De Duitsers hebben tenslotte al twee keer eerder laten zien, hoe onaangenaam dat kan zijn. En immer dan, wenn man het niet weiß, besteht die Gefahr, dat het richtig häss hässlich wordt. En um, Deutschland heeft nu mal im 20. Jahrhundert bewiesen, dat het richtig hässlich zijn kan. Dass dat geht, hebben we leider zweimal bewiesen. Er is niemand in de Duitse politiek die op conflicten of zelfs op een oorlog uit is. Maar het kan natuurlijk altijd uit de hand lopen. Een beweging tegen Europa, de Europese vlag in brand steken, dat is niet echt leuk, vindt Detlef Gürtler. Hij wil liever een Europees debat over de Duitse hegemonie. Een beweging tegen Duitsland. Die Europafahne verbrennen, nein, macht keinen Spaß. Ich könnte mir vorstellen, dass eine große Bewegung in Gang kommen könnte gegen Deutschland. Gegen das Deutschland, das wir jetzt haben. Und dass sich daraus etwas entwickeln kann, wo es darum geht, ja, was ist unser Europa denn eigentlich wirklich? Wo wollen wir hin? Ja, ja, ja, jetzt Tot zover de reportage van Jacques Smits vanuit Duitsland. We spreken hier in de studio verder met Alfred Kleinknecht, uh, hoogleraar economie van, van de innovatie aan de TU Delft. U bent van de oorsprong een Duitse, hoe lang al in Nederland? 31 jaar. Twee paspoorten? In. Ik ben helemaal wildersproef. Anders ah. dan mevrouw Wilders ben ik helemaal wildersproef. Zij heeft ook een Hongaars paspoort, hè? Ja, ja, u dus alleen het ja, Nederlands. Ja. U uh, waarschuwde al in 1997 bij de oprichting van de Monetaire Unie... dat er grote spanningen zouden komen als er niet uh, ook een politieke unie zou komen. Ja, nou, ja. dat uh, is goed voorspeld, kunnen we uh, ja, wel we, we ja. zeggen. In 2008... Helaas, ja. ja helaas. Ja. In 2008 zei u dat er uh, een enorme opbouw van schulden in Zuid-Europa zou komen. En in 2009 dat er uh, de structurele onevenwichtigheid die nu in Griekenland ontstaan, die voorspelde u toen ook al. Dus, nou ja, u heeft het toch een paar keer goed gehad de afgelopen jaren. Ja, het was ook niet zo moeilijk te voorspellen. Ik snap ook niet dat zoveel mensen het niet voorspeld hebben. Kijk, je zag gewoon... In vroegere jaren voor de euro was het eens heel goed voor die nieuwe landen die daar draden, Griekenland, Spanje en zo. Die hebben het tot aan de euro toe, tot aan de eeuwwisseling toe, heel erg goed gedaan. Ze mm. hadden altijd groeivoeten die hoger waren dan de noordelijke landen. En dat was, daar waren we blij mee, dat die welvaartskloof ook kleiner werd. Ja. Het is pas met de komst van de euro, toen ze hun munten niet meer konden afwaarderen, dat ze in het nadeel zijn dat ze nu importoverschotten ophopen en hun munt niet meer kunnen devalueren. Dus hun handelsbalans trekt scheef. Ja. En daar komen onvermijdelijk een schuldpositie uitvalt. Als jij als land voortdurend meer import ontvangt... dan je export weggeeft, moet je dat financieren... en dat gaat weer schulden ophouden in hoofdzaak. Ja, In deze reportage hoor je uh, heel veel verschillende Duitse stemmen zeggen... we zijn trots op Duitsland, dat hebben we toch maar goed voor elkaar. Uh, we exporteren veel, maar daarvan zegt u dus dat is niet alleen maar goed voor Europa? Nee, natuurlijk niet. Want de exportoverschot van landen als Nederland en Duitsland... is natuurlijk de importoverschot van iemand anders per definitie. En uh, kijk, de, die Zuid-Europese landen... die hebben gemiddeld tussen de 5 en de 15 procent van een nationaal product als netto importoverschot. Maar Waarom dus wordt daar dan, dan over, gepraat? Uh, op een, over gepraat? Ik snap niet dat er niet over gepraat wordt, maar de keerzijde van die Duitse-Hollandse exportstrategie is natuurlijk dat zij last hebben van importpenetratie. En dat moeten ze financieren, daar moeten ze kredietposities voor aangaan. En we hebben dus jarenlang, we moeten eigenlijk blij zijn, we hebben in onze exportindustrieën in Duitsland Nederland honderdduizenden banen die wij niet zouden hebben als de... Als zij, niet, als zij zich niet in de schulden hadden gestort om ons exportoverschotten te kopen. Dus dan is het een beetje flauw als bijvoorbeeld Angela Merkel zegt dat de Grieken lui zijn. Nee, dat is... Kijk, ze hebben natuurlijk een zwakker innovatiesysteem. Ze hebben een zwakker bestuur, dat is waar, dat wisten we altijd al. Maar in de jaren voor de komst van de euro hebben zij het behoorlijk goed gedaan. Ja. Ook de Spanjatten en de Portugezen hebben het dat, goed gedaan. Maar dat Merkel dan dit soort dingen zegt, populistische ja. taal... Vindt u dat? Ze heeft natuurlijk een rechtervleugel in, in de ChristenDemocratische partij. Die moeten ook een beetje uh, af en toe wat suiker krijgen. Nou, dan moet ze af en toe bij die rechtse dingen uh, roepen... dat die ook wel tevreden zijn. Maar ik kan me niet voorstellen dat ze dat, het echt, dat het echt meent. Nou, en, en, uh, en, en hier in Nederland, uh, Rutte, hè, die, die, die zegt... van ja, ik heb echt helemaal geen zin om die Grieken te helpen... maar het kan niet anders, want anders vallen ja. hier in Nederland de banken om. Uh, minister De Jager, die doet alsof hij tot het einde toe dwars ligt om er voor de Nederlanders het beste uit te slepen. Is dat een manier om, om, om het te doen? Of, of zou u een andere uh, uh, houding adviseren? Ik zou wensen dat er ook op maar maar duidelijker gezegd wordt... dat Nederland, samen met Duitsland, een van de grootste profiteurs is... van de Europese Unie en van de eurozone. We hebben dus echt honderdduizenden banen die wij niet zouden hebben. We zouden ook zonder de Europese Unie sowieso... tientallen procenten minder verdienen en armer zijn dan we zijn. En ik denk dat op rechts dat ook maar eens gezegd moet worden. Jongens, we staan ervoor voor deze Europese Unie, ook in. En je moet niet zeuren als het ook een keer geld kost. Ja? We hebben er heel veel verdiend dan in het verleden. Wil, en dan Wilders met die naar die grote dracht naar die ambassade? Opeens, ja, dat is populistisch. Doe maar, dat zou voor de Grieken wellicht nog niet zo slecht zijn. En... Ik denk, ik durf u op een briefje te geven dat het voor de Nederlandse belastingsbetaler onvoordeliger uitpakt. Ja. Ik denk dat het slimmer is om beter wat uh, meer te tacteren, als men dat ook doet. Dus als die eenvoudige Wilderiaanse oplossingen realistisch zouden worden, dan zou dat, denk ik, de Nederlandse belastingsbetaler behoorlijk wat extra kosten. Ja, ja wat u bepleit uh, onder andere in een stuk ook in de Groene Amsterdam onlangs is dat de Grieken, de Spanjaarden, de Portugezen zelf besluiten ja. om uit ja. de euro te ja. stappen. Hè? Ja, kijk, als je met zulke vriendjes als de Duitsers en de Hollanders met zo'n agressieve exportstrategie als je met zulke vriendjes in een muntunie zit dan heb je geen vijanden meer nodig. Ik denk dat ze in hun eigen belang een eigen muntzone zouden moeten oprichten in het zuiden. Ik ben groot voorstander van dat Europa muntzones heeft. we moeten niet terug naar nationale hebben heb je veel, veel transactiekosten. Maar ik denk dat het een illusie is om voor alle 27 landen 1 euro te willen hebben. Dat is gewoon niet haalbaar. Dat is ook in tegenspraak tot breed geaccepteerde economische theorie... waar men kennelijk uh, bij de oprichting van de euro niet naar geluisterd heeft. Ja, maar het, nou, Uw co uh, collega-econoom Paul de Grauwe hè, uit mm -hmm. België... die, die uh, zei in mm -hmm. een groot interview onlangs in het NRC <kwijnt> Handelsblad van... We moeten gewoon meer Europa hebben. We moeten niet ja. alleen een uh, muntunie hebben, maar ook een politieke unie. Dat is eigenlijk de enige manier om met elkaar vooruit te komen. Ja. Bent u daarmee eens? Eigenlijk ja, heeft wel gelijk. Ik zou het ook wensen dat dat er zo is. Ik ben alleen bang dat het wellicht niet meer kan. Door die, dat populisme van rechts, ook hier in Nederland, dan door de Telegraaf... in Duitsland, door de beeldzijding, wordt er zo'n soort uh, chauvinistisch instinct gevoerd. Uh, zo'n populistisch geluid dat het heel moeilijk maakt om te zeggen... Uh, we gaan in deze muntzone uh, zone, gaan we voor elkaar. Want iedere muntzone in de wereld... heeft altijd een mechanisme van inkomensherverdeling... van de rijkeren naar de armeren. Dus je moet, je, moet, je moet er iets voor over hebben voor die munt. Het is niet alleen dat het technisch gemanaged moet worden... door de Europese Centrale Bank. Het moet ook door de burgers politiek gedragen worden... door zo'n wijgevoel wij de Europeanen. Je en als dus, dat er niet is? Als dat er niet is, dan is het niet handhaafbaar. Op maar de goed, de maar dan zegt u, dan maar zo'n... Europa van twee snelheden met een andere ja, zone in het zuiden. wellicht drie snelheden zelfs. Misschien kun je ook een Oost-Europese muntzone nog oprichten... of een Zuid-Europese, Noord-Europese. Ik denk dat je met twee of drie muntzones in Europa prima uitkomt. Ja. Maar wat zijn de nadelen van uw plan? Ik bedoel, gaat het niet heel veel onrust veroorzaken... als dit soort ja, ideeën uh, werkelijkheid uit worden. Dat heeft ook nadelen in die zin dat de overgang van het een naar het ander... net die overgangsperiode is heel lastig om goed te managen. Ja. Dus die speculanten op de internationale markten staan al gereed om hun posities in te nemen en grof gelden verdienen... op kosten van de Europeanen. En daar zou je dus een hele goede, goed uitgekiende strategie moeten hebben... om dat goed te managen. Ja. Um. Nog even weer terug van uw uh, uh, gedroomde oplossing naar de realiteit. Mm. We hebben net deze, dit weekend zijn alle Europese leiders weer bij elkaar gekomen. Griekenland lijkt opnieuw gered. Mm. Duidt u eens wat er dit weekend is gebeurd? Ah, kijk, er zijn weer een noodverband gelegd. En uh, als je, dat wil ik niet denigrerend bedoelen. Ik bedoel, als je stevig bloedt, ben je blij met een noodverband. Maar het is natuurlijk niet de oplossing. Een oplossing zou kunnen zijn als men bijvoorbeeld zo'n eurobondsysteem zou invoeren. Europese, Europese obligaties. Europese obligatie waardoor die Zuid-Europese landen aanzienlijk lagere rendevoerden krijgen. Dan, daarvoor moeten wij dan wat hogere rentevoeden betalen. De vraag is, hebben we dat voor hun over? Als we dat zouden doen, dat zou hoop geven dat het toch de goede kant op gaat... dat je het bij elkaar kunt houden. Ziet u die beweging bij de Europese ik politieke leiders het op dit moment? Niet. Ik weet het niet of dat komt. Ik, ik twijfel. Uh, als het ko zou komen, zou het goed zijn, dan kon je het bij elkaar houden. Als het niet komt, dan is het beter als je de boel gaat splitsen. Ja. Nog even, uh, een laatste vraag... Um, het kwijtschelden van schulden, van Griekse schulden, is dat een optie? Ja, het zou wel goed zijn als zoiets in die richting gebeurt, vroeger of later. Ja. Daar, daar vallen er vallen natuurlijk enorme verliezen aan, namelijk bij de Fransen en bij de Duitse banken. Ook een beetje bij de Nederlandse en bij de pensioensfondsen. Lijkt op paniek, zegt uw collega de Grauwe, als ze ja, gaat kwijtschelden. Ik denk dat je dat moet combineren met wat meneer Welling voorgesteld heeft. Namelijk die noodfonds verdoepelen, waardoor er een hele sterke... Uh, bescherm wel hebt tegen de speculanten. En dan kun je dat wellicht wel doen. Ik denk toch, ja... Kijk, Griekenland is op dit moment... 9% van het nationaal product... van het nationaal inkomen... 9% van het nationaal inkomen kwijt. Alleen maar aan rentebetalingen op de staatsschuld. Ja. Dat kan geen land op den duur hebben. Goed. Dit is uh, een verhaal waar we nog heel vaak op terug gaan komen. Hartelijk dank, meneer Kleinknecht. Uh, mm. We gaan verder met het laatste onderwerp van vandaag. Br de Tune allereerst... Berichten uit Blogistan. Ja, Blogistan, Frankrijk vandaag. Um, je bent aangeschoven. Uh, vertel, waar gaan we het over hebben? Nou, zoals Jasper ik straks Vakkers. al zei, dankjewel. Niet alleen in Griekenland en Spanje, maar ook in Frankrijk... wordt er gedemonstreerd tegen de bezuinigingen. Wat opvallend is dat in tientallen Franse steden... jongeren al de straat zijn opgegaan... In de Nederland hebben we er eigenlijk nog heel weinig van gehoord. Maar in Frankrijk wordt het een kwestie die, die steeds meer speelt. Er wordt steeds meer over geschreven. Mensen weten er steeds meer over. En deze jongeren die zeggen: Nou, we willen voornamelijk onze solidariteit tonen met de, met de Grieken en met de Spanjaarden. We vinden. Ja, het gaat niet goed in Europa. We hebben het gevoel dat het niet goed gaat. En dat willen we uiten. Nou, dat is te blijken uit de blogpost van een van de, een van de bloggers die ik gevonden heb. En hij schreef op de Facebookpagina van de demonstrantenbeweging... Reële Democratie Mentenan, het volgende. Veel van ons willen een betere wereld. Menselijker. Rechtvaardiger. Minder vervuild. Meer solidair. Transparanter. Minder angsten. Meer vrijheden. Die andere wereld is mogelijk. En het is onze verantwoordelijkheid om die te creëren. Zet de televisie uit en je hersenen aan. Dat was dus een van de Franse bloggers. Dat klinkt alsof ze wel heel veel willen. Ja, ze willen heel veel. Ik zou zeggen, misschien willen ze wel te veel. Want ze weten eigenlijk niet precies wat ze willen. Ze, het gaat eigenlijk overal over. Het is, het is bij elkaar gegooid. Ze zijn tegen de hoge jeugdwerkloosheid. Maar ze zijn bijvoorbeeld ook tegen de manier waarop de Franse overheid uh, met de Tunesische vluchtelingen is omgegaan. Uh, kortom, ontevreden over heel veel dingen. En eigenlijk het algemeen beeld wat je kunt stellen is dat ze zijn, ze zijn bang voor de toekomst. Uh, ze zien het redelijk somber in. De jeugdwerkloosheid is 20 procent. En ja, wat, waar, waar gaat het naartoe? Vele hadden hun hoop gevestigd op uh, Dominique Strauss-Kahn... Maar ja, die werd vorige maand gearresteerd op uh, verdenking van verkrachting. Dus dat was echt een luchtballon die doorgeprikt werd. Wees dat nog even, op... die Strauss-Kahn. Nou, Strauss-Kahn, dat was het hoofd van de IMF. En hij werd verwacht, uh, het was nog niet duidelijk... of hij als president ging runnen voor de Socialistische Partij... maar als hij dat zou doen, dan werd verwacht dat hij, uh, ja, dat hij waarschijnlijk... De, de, de, de nieuwe president zou ja, worden. Ja, nu in de gevangenis in New York, hè? in afwachting van zijn proces. Ja, ja. uiteraard. Ja, precies. Zijn er overeenkomsten in de situatie uh, in Frankrijk... Hè, waar je nu naar hebt gekeken, Griekenland en Spanje? Ja, wat ik net al zei, in, beide, in alle drie de landen is er eigenlijk een hele hoge jeugdwerkloosheid. Maar toch zijn er ook heel veel verschillen. Want in Frankrijk is deze werkloosheid bijvoorbeeld 20% onder de jongeren. Maar dat is eigenlijk de afgelopen 30 jaar al zo. En in dat opzicht is Frankrijk ook niet zo hard geraakt door die economische crisis... En andere kwesties die spelen, bijvoorbeeld zoals corruptie, wat veel voorkomt in Griekenland, is er eigenlijk ook niet zoveel in Frankrijk, of eigenlijk bijna niet. Dus op heel veel gebieden is het niet hetzelfde. Desalniettemin zeggen die jongeren: wij voelen met deze jongeren in Griekenland en Spanje, de situaties zijn hetzelfde. En uh, ja, nou goed, dit is ook wat ik op de blog zag. Dit is wat een van de bloggers tijdens een toespraak zei in Parijs vorige week. We hebben de indruk dat we allemaal met dezelfde problemen te maken hebben. We zijn een hele generatie die voor het recht op huisvesting is. Met toegang tot de basisrechten, toegang tot de supermarkten. Al die dingen die hartstikke normaal zijn, zijn voor ons volledig ontoegankelijk geworden. We zijn een ja, die, die demonstranten passen die altijd dezelfde methodestoels in Spanje. Zoals het opzetten van kampementen op een groot plein of een mars van Barcelona naar Madrid. Lijkt dat ook op elkaar, de, de, de, de methode? Ze proberen het wel. Dat kampement in, in, in Spanje was natuurlijk, nou goed, dat is zoiets groots. Dat willen ze ook proberen. Hebben ze geprobeerd, vorige week nog in uh, Parijs. Maar ja, de politie in Frankrijk die treedt heel hard op. Ik bedoel, bij iedere demonstratie komt de, de, de Franse ME's daar aanwezig. Regelmatig leidt het ook op, op relletjes of, of gevechten. Dus het lukt ze niet om zo'n zo kamp te maken. Um, maar ja, die, die demonstranten die zijn natuurlijk, ja, die worden alleen maar meer ontevreden... als de politie optreedt. Zijn er ook en, vandaag nog demonstraties geweest? Ja, in elf, steden. in elf steden zijn er demonstraties geweest. Verschillende steden, kleine steden, maar ook grote steden... Um, en er zijn nog veel meer demonstraties gepland voor de komende weken. Mm -hmm. Je hebt volgens mij nog één fragmentje, hè? Ja, wat ik net zei, die, die, die, die, dat politieoptreden... dat is, ja, dat is... Nou goed, voor de demonstranten is dat echt, dat waait het uh, vuur aan. En één uh, Franse blogger die, uh, zei het vorige, volgende daarover. Ze zijn niet in staat hun koelbloedigheid te bewaren... tegenover de volledige pacifistische mensen. En dat is natuurlijk heel erg. Maar het bewijst dat ze doorslaan... En wij op de goede weg zijn. Gandhi bekijkt ons daarboven met goedkeuring. Ja, en deze quote die kwam dus ook weer van die Facebookpagina... RealDemocratieMentenal. Ja, en waar gaat het naartoe? Waar gaan we naartoe in Frankrijk? Moeilijk te zeggen. Ik, het, zal, het zal niet dezelfde vormen aannemen als in Griekenland of Spanje. Bedoel, het is toch een kleinere club die demonstreert. Maar je ziet wel dat ze steeds meer steun krijgen. Ook van oudere Fransen. Ondanks dat het met name de jongeren zijn die demonstreren. En het tekent gewoon dat gevoel van onvrede dat er leeft. Mocht de vraag hoe lang deze demonstraties gaan duren. en of de politiek op een gegeven moment zich er iets van aan gaat trekken. dat is heel moeilijk te zeggen. Um, volgende week beginnen de, de, de vakanties in Frankrijk. Traditiegetrouw neemt het aantal demonstraties dan af. Dus uh, we zullen het zien. Dankjewel Jasper Vakert. En ook dank aan Stefan de Vries in Parijs. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Morgen is Villa Vepiro weer van half vier tot half vijf op Radio 1. En hierna gaan onze collega's verder van het programma Labyrinth... met Isolde Hallen, Hallensleben. En dit uur is ook terug te luisteren op VillaVepiro.nl... en volg ons via Twitter en Facebook.